Van Kampen, dat zijn we journaal. De Keniaanse oppositieleider Odinga heeft ze. Zijn... Hij vindt dat zijn rivaal, president Kenyatta, de verkiezingen van afgelopen dinsdag via fraude heeft gewonnen. Hij beschuldigt hem er ook van verantwoordelijk te zijn voor het geweld dat op de verkiezingen volgde. Daarbij kwamen volgens mensenrechtenactivisten, zeker 24 betogers, door politiekogels om het leven. 17 van de doden vielen bij rellen in hoofdstad Nairobi. In Rome zijn 18 toeristen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten tegen een laag spoorwegviaduct reed. Drie inzittenden, onder wie een jongen van 10, zijn er ernstig aan toe. De bus bracht Franse en Duitse vakantiegangers naar een camping. 13 inzittenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De overige gewonden konden ter plekke worden behandeld. De chauffeur van 70 kwam klem te zitten in de bus, maar hij raakte niet gewond. In Roosendaal mogen de bewoners van ruim 100 appartementen van een flat hun balkon niet meer op, nadat vanmiddag een betonnen leuning van een van de balkons naar beneden was gevallen. Het stuk beton brak af en viel op het dak van een winkelcentrum. Om op Brabant meldt dat de afsluiting van de balkons in ieder geval tot morgen duurt. Er is niemand gewond geraakt. In maart waren in Breda ook al problemen met een aantal balkons in een flat, die moesten toen gestut worden. Bij een controle bleken toen 320 balkons onveilig te zijn. Het Iraanse parlement is met grote meerderheid akkoord gegaan met een voorstel het budget voor het raketprogramma van het land flink te verhogen. Als geestelijk leider Gamenei ook akkoord gaat, wordt er omgerekend bijna een half miljard euro extra vrijgemaakt. Het voorstel is waarschijnlijk een reactie op nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran. FC Groningen heeft op eigen veld met 3-3 gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Kampioen Feyenoord is het seizoen met een moeizame overwinning begonnen. In de Kuip versloegen de Rotterdammers FC Twente met 2-1. En Excelsior won met 2-1 van Willem II. Het weer, het is tamelijk zonnig. Alleen in het zuiden valt hier en daar een bui. Vanavond en vannacht is het overal droog en is het licht bewolkt. Morgen schijnt de zon geregeld en wordt het zo'n 24 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. Verkeers dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zandvoort, zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zee, zandvoort en ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur.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 over naar de Grote Kerk in Haarlem.